Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Zonder testen en testbewijzen naar een festival zit er voorlopig niet in. Dat zegt minister de Hugo de Jonge tegen de Tweede Kamer. Daar gaat het al de hele dag over testbewijzen. Kamerleden twijfelen of het nodig is en vragen zich af hoe het moet na 1 juli. als je de test zelf moet betalen. Die zeggen ja, dan werp je drempels op die je niet moet hebben. Dan, misschien komen er wel tweedelingen in de maatschappij voor mensen die wel het geld hebben om een test te doen. Andere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 dat we met elkaar 3000 besmettelijke hadden in heel Nederland. Dus ongeveer 1 op de 10.000 mensen was toen besmettelijk. En nu zijn dat er veel meer, ongeveer 1 op de 100. Zonder testen is het niet verantwoord, zegt het kabinet. De man die een persfotograaf aanviel met een shovel... blijft nog drie maanden langer vastzitten. De fotograaf werd vorige maand in Lunteren in Gelderland... met zijn auto in de sloot geduwd... toen hij foto's wilde maken van een autobrand. De shovelbestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag. Tijdens de voetbalwedstrijd Willem II PSV wordt komend weekend stilgestaan bij de Reden van 12. Hij overleed dinsdag in Tilburg na een ongeluk. Jaden was fan van Willem II. In het stadion wordt een speciale actie voor hem gehouden. Voorafgaand is er een stille tocht. Twee jaar lang deed de Universiteit Utrecht hier onderzoek naar. gapende dieren was allesbehalve slaapverwekkend. Want gapen hoeft helemaal geen teken van verveling te zijn. Sterker nog, gapen blijkt een graadmeter voor hersenomvang. De dieren met grotere hersenen, die gapen langer dan de dieren met kleinere hersenen. Wil niet zeggen dat dieren met grotere hersenen ook per se slimmer zijn dan dieren met kleine hersenen. Maar het heeft er wel mee te maken, zeggen de onderzoekers.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 feelings I feel the world I'll be denken dat Marvin Day de enige is die uit kapellen en muzikaal onderlegd is. Dan kom je bedroog uit, want er zitten er nog twee. Dit was de eerste van de tweetal die ik ga En heb gedraaid. Timber, achter Timber schuilt en het nummer dat heet Travis Son is coming out, schuilt Timo B, B,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 Lachen over straat als ik je zie, maar ik zit jankend in de kroeg. Lieve schat, let maar niet op mij, dat doen er al genoeg. Dacht ik echt. Dat ik van mijn pijn en passie was bevrijd. Dat ik gewoon met je kon praten, maar zo gaat het dus altijd. Te in een taal die niemand kan verstaan. Verslijt ik het tapijt van de deur tot aan het raam. En zoek ik naar mijn fiets, maar die heb ik niet.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 Onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En toen hebben we het hier live in de studio kunnen aanschouwen. En in dat opzicht. En over 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf gesproken. De bedoeling was dat wij hier naast die uh, uitzendingen. Jip Richter uh, erbij ook uh, hier voor de reguliere uitzendingen zouden doen. Ja, dat is nog enigszins verdraagd. En dat heeft met een positieve test te maken, mensen. Dus Jip zit in de lappenmand. Uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen... ach, uh, het, uh, die week of wat... kan er uh, toch nog wel bij. Het is net alsof we 35 jaar op een Grand Prix zitten te wachten. Dan kan dit eigenlijk ook nog wel best uh, er wel bij. Bovendien uh, zit Jip ook uh, te blokken voor de examens. Dus het, uh, het is nog uh, eventjes uh, wachten... totdat uh, Jip Richter ook hier de opwachting gaat maken...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 Against my team On the other side of the world, I promise I'll stay. Cause it feels like home when I'm with you.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 staat dus ook alweer een week in de speellijst. Nou, ik werd aangenaam gerast, verrast afgelopen zaterdag... met Kapelse Songwriters... die ik zaterdagmiddag tussen 12 en 2 zat te beluisteren... bij de collega's al daar. En dit was er ook één. En ja, ik ben er toch wel heel erg van geschammeerd van. Hier is Roan met haar nummer Smile. Wat ze ook al een tijdje geleden heeft uit. Smile, angry smile?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 While you sit there, I'm bothered and keep on disrespecting me Don't tell me to Smile, you seem angry Just smile, was trying to be funny Just smile, honestly I liked you way better when you didn't speak Oh my god, loosen up, can you not take a joke? I am so f***ing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 Trying to be funny, just smile Honestly, I liked you way better when you didn't speak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 I am Sam. I am Sam, zo uh, moet je het zeggen. Maar achter deze Sam zit Sam van Hoogstraten. En dit was naar mijn idee toch ook een, een vondst die ik ergens uh, elders heb uh, gehoord: Chuckleberry Drive. You won't see him I keep on shining my light To new me. Ready Where'd you go now? All I want to is to show you Would you joy from nine till five so I'll be in the back of 59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 ja, ik denk vooral, vooral het feit dat het heel direct en eerlijk is, is een soort kenmerk ervan. Ja, ben jij ook ik iemand die direct is? Uhm, ja, ik denk wel. Ja? ik wel. Ik hou er nog gelijk van elkaar oh, te en, en, en, en het zeggen wat de eerste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 Ja, dat, ja. ja. Um, ja nou, nou kom je uit de provincie Noord-Holland, ik, uh, ik weet niet precies waar, geloof ik, de buurt van Assendelft, heb ik het goed of niet? Nee, nee ik woon in Amsterdam, maar ja? ik kom uit Fiara, dat is onder Utrecht. Oh, oh oké, okay. ja. dus... <laughs> <laughs> Ja, het is, het is bijna een beetje, toch landelijk denk ik zo'n beetje. Vianen ken ik wel, dat is aan de andere kant ja, van de lek. Dorpen, ja. Ja. Ja, precies, ja, ja ja, onder de lek. Ja, onder de lek. Uh, maar waar, waarom ben jij eigenlijk van daaruit naar het Noord-Hollandse gegaan eigenlijk? Hoe zit dat? Ik uh, ging studeren aan het Constantin van Amsterdam uh -huh. Rummer. Ja. en uh, toen ben ik verhuisd naar Amsterdam, omdat mijn school daar zat en al mijn uh, vrienden en uh, medeleerstudents zaten daar ook. Ja.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 De primeur van vanavond hier bij Alternative FM was deze van 1 Kasper. En achter 1 Kasper schuilt Kasper de Boer, want zo heet hij voluit. Het nummer dat heet Ga weg. Gaat ja, op een EP komen. En als het de bedoeling is, dan wil hij dat toch presenteren in het patronaat. Dat zou op twee manieren kunnen. Beperkt publiek of het zal weer het bekende verhaal zijn online. Nou ja, uh, of je daar blij dan mee moet zijn, dat, uh, dat laat ik dan even verder in het midden. Maar goed, op die manier kan je je muziek uh, tegenwoordig uh, presenteren. Uh, we hebben er nog één uh, die we kunnen draaien voor het uh, nieuws uh, van 8 uur. En dan beginnen we al gelijk stevig, mensen. Dus ik uh, waarschuw hem alvast, uh, want dat is uh, Penelope die uh, na achter zit. Rowan, tot aan 8 uur. Finds a way of creating something to define From the corner of my mind From the corner of my mind And it's hypnotizing, mesmerizing, peaceful, quiet, and this terrifying, mystifying, never-ending Emerging patterns of any possibility